station van Charing Cross werden we opgewacht door Mr. Dutch. Dit is de detective Barnes van Scotland Yard en dit Major Norman. Zij zullen zich helemaal ter uw beschikking houden. Ik wens u succes. Het is een netelige zaak, maar ik heb alle hoop nog niet opgegeven. Nu moet ik weg. Hierop ging de minister vlug weer weg. We praten vluchtig nog wat met Major Norman. Te midden van een groepje op het perron herkende ik een mannetje met een speurdigse snuit, die met een lange blonde man stond te praten. Het was een oude kennis van Poirot, inspecteur Jaap, een van de handigste ambtenaren van Scotland Yard. Hij kwam naar ons toe en heette mijn vriend opgewekt welkom. Ik hoorde dat u ook achter deze zaak aan zit. Knap stukje werk. Tot nu toe zijn ze er met de buit vandoor, maar ik geloof nooit dat ze hem lang verborgen kunnen houden. Onze mannen halen er nu de fijne kam doorheen. Ik kan er niets aan doen, maar ik heb zo'n gevoel dat het nu nog maar een kwestie van tijd is. Het is alleen de vraag of hij nog leeft, merkte de lange detectieve somber op. Jap keek bedrukt. Ja, maar ik geloof vast dat hij nog in leven is. Waarom knikte. Dat geloof ik ook. Hij moet in leven zijn. Maar hoe krijgen we hem tijdig genoeg te pakken? Net als u geloof ik niet dat ze hem lang verborgen kunnen houden. Er werd gefloten en met z'n allen stapten we in de pulmenwagen. De trein reed langzaam met onwillige schokken het station uit. Het werd een merkwaardige reis. De mannen van Scotland Yard kropen bij elkaar op een hoog. Kaarten van Noord-Frankrijk werden uitgelegd en nerveuze wijsvingers volgden de lijnen van de wegen en de dorpjes. Ieder hield er zijn eigen theorie op na. Poirot demonstreerde niets hoegenaamd van zijn gewone spraakzaamheid. Toch zat recht voor zich uit te kijken met een uitdrukking op zijn gezicht als van een beteuterd kind. Ik praatte met Norman die zich als een heel aardige kerel ontpopte. Bij aankomst in Douve werkte Poirot's gedrag in hoge mate mijn vrolijkheid op. Bij het aanbarkeren pakte hij krampachtig mijn armbeet. Er stond namelijk een stevige wind. Mon dieu, zei hij zacht, dat vind ik iets verschrikkelijks. Houd moed, Poirot, riep ik. Je komt er wel, je vindt hem vast, ik ben zeker van je succes. Oh, mon ami, je snapt mijn gevoelens verkeerd. Het is die verraderlijke zee die me dwars zit. Die afschuwelijke mal de mer. Dat is mijn ellende. Oh, zei ik teleurgesteld. Toen de machines begonnen te trillen... ...kreunde Poirot en sloot zijn ogen. Major Norman heeft een kaart van Noord-Frankrijk. Wilt u haar soms bestuderen? Poirot schudde ongeduldig van neen. Oh, nee, nee, nee, laat me alsjeblieft met rust. Snap je, om te kunnen denken moet je maag en hersens in evenwicht zijn. La Vergier heeft een uitstekend systeem bedacht om mal de mer te voorkomen. Je moet eerst diep inademen en langzaam, langzaam uitademen. Je moet je hoofd daarbij van links naar rechts draaien en zes stellen wachten na elke ademhaling. Ik liet hem met deze gymnastische toeren alleen en ging terug naar het dek in de frisse lucht. Toen we langzaam de haven van Boulogne binnenstonden, kwam Poirot ook boven, keurig en glimlachend. Hij deelde me fluisterend mede dat Lavergiers systeem wonderbaarlijk had geholpen. Japs wijsvinger beschreef nog steeds denkbeeldige routes op zijn kaart. Onzin! De auto begon hier in Boulogne en moet daar een zijweg zijn ingeslagen. Nu is mijn idee dat ze de minister in een andere auto hebben overgebracht. Gesnapt? Goed, zei de lange detectieve. Ik neem de zeehavens voor mijn rekening. Tien tegen één dat ze hem aan boord van een schip hebben gesmokkeld. Jap schudde ontkennend het hoofd. Dat loopt veel te veel in de gaten... want ogenblikkelijk is opdracht gegeven alle havens af te sluiten. Toen we aan Bal stapten brak de dag juist aan. Major Norman tikte Poirot op zijn arm. Er staat een militaire auto voor u klaar, meneer. O, oh, dank u, maar voorlopig ben ik niet van plan Boulogne te verlaten. Hoezo? Nee, wij gaan eerst naar het hotel, hier bij de landingstijger. Hij voerde de daad bij het woord, vroeg en kreeg daar een eigen kamer. Wij drieën volgden hem enigszins verbaasd... en zonder er iets van te begrijpen wat hij van plan was. Hij wierp ons een vlugge blik toe. Dat is niet de manier waarop een goed detectieve te werk hoort te gaan, nietwaar? Ja, ik begrijp best wat u denkt. Hij hoort energiek te doen, hij moet heen en weer rennen... hij behoort zich plat op de grond te werpen... en het straatvuil met een microscoopje te onderzoeken... Hij moet speuren naar afdrukken van autobanden, weggegooide lucifers en sigarettenpeukens oprapen. Dat is uw voorstelling van de gang van zaken, niet waar? Zijn ogen keken ons uitdagend aan. Maar Hercule Poirot zal u leren dat het anders gaat. De beste aanknopingspunten vinden we hier binnen, hier. En daarbij tikte hij op zijn voorhoofd. Weet u, ik had helemaal niet uit Londen hoeven weg te gaan. Ik had gerust thuis kunnen blijven op mijn eigen stoel. Het enige waar het op aankomt zijn de grijze celletjes van binnenin. Zij verrichten stilletjes in het verborgene hun taak. Net zolang tot ik u plotseling een landkaart vraag en mijn vinger plaats op een bepaald punt en zeg... Daar zit onze eerste minister. En dan is dat ook werkelijk het geval. Met methode en logisch denken kun je alles bereiken. Deze koortsachtige reis naar Frankrijk is een grote vergissing geweest. Zoiets als een kinderlijk verstoppertje spelen. Maar nu ga ik volgens de enige juiste methode aan het werk. Laten we hopen dat het nog niet te laat is. Laat me dus met rust, mijn vrienden, en zeg geen woord meer tegen me. Vijf uren achter elkaar bleef de kleine man zwijgend zitten. Onbewegelijk Alleen zijn ogen glanzen soms als van een poes. Ze leken voortdurend groener te worden, die merkwaardige ogen van hem. De man van Scotland Yard keek me in toe. Major Norman verveelde zich dood en werd kennelijk ongeduldig. Ik zelf vond dat de uren met een slakke gangetje voorbij kropen. Ten slotte stond ik op en liep langzaam en zo zachtjes mogelijk naar het raam. Het werd nu langzamerhand een krucht en ik maakte me heimelijk ongerust. Indien mijn vriend niet slaagde had ik er heel wat voor gegeven indien zijn mislukking op iets wat minder belachelijke wijze werd gedemonstreerd. Ik stond naar buiten te kijken en zag de dagelijkse boot met verlofgangers grote rookwolken uit haar schoorsteen omhoog stuwen. Zij werd aan de landingstijger blijkbaar onder stoom gebracht. Opeens schrok ik op door Poirot's stem. Hij stond vlak achter mij. «Come on, mes amis, nu aan de slag!» Ik draaide me om. Zijn houding had een volkomen verandering ondergaan. Zijn ogen schitterden van opwinding. Zijn houding had iets uitdagends. «Ik ben stom geweest, mes amis, maar ik begin eindelijk licht te zien.» «Metje sprong naar de deur. Ik zal dadelijk een wagen laten komen.» Volstrekt niet nodig. Ik zal er geen gebruik van maken. De hemel zij dank dat de wind is gaan liggen. Wou u zeggen dat u gaat lopen, meneer? Nee, waarde heer, ik ben geen Petrus. Ik ga liever op een boot weer naar de overkant. De zee over? Zeker. Wie methodisch te werk gaat, moet met het begin beginnen. En het hele verhaal is in Engeland begonnen, is het niet? Daarom gaan we zo gauw mogelijk naar Engeland. Tegen drie uur middag stonden we weer op het perron in Charing Cross. Poirot negeerde al onze protesten. Steeds weer herhaalde hij niets anders dan dat hij bij het begin beginnen moest en dat dit onmogelijk een tijdverlies kon betekenen, aangezien dit de enige oplossing was. Onderweg had hij zich fluisterend met nomen onderhouden en deze had bij aankomst in Dover een hele stapel telegrammen verzonden. Dankzij de bijzondere passen waarover Nomen beschikte, kwamen wij overal in recordtempo doorheen. In Londen stond een reusachtige politieauto ons op te wachten, met enkele agenten in burger. Een van hen overhandigde aan mijn vriend een vel papier met machineschrift. Deze beantwoordde mijn vragende blik: Een lijst van ziekenhuizen op het platteland binnen een bepaalde straal ten westen van Londen. Ik heb er in Dover om geseind. We vlogen nu letterlijk door de straten van Lotte. Toen reden we de weg naar Bath op. Voort gingen door Hammersmith, Chiswick en Brentford. Ik begon het doel van de tocht te begrijpen. We reden Windsor door en vervolgens naar Ascot. Mijn hart bonste. In Ascot had Daniels een tante wonen. We zaten dus achter hem aan en niet achter O'Murphy. We hielden eindelijk stil voor het hek van een keurige villa. Poirot sprong de wagen uit en trok aan de bel. Ik zag dat zijn stralende gezicht overschaduwd werd door een zekere verlegenheid. Het was duidelijk dat hij ontevreden was over de gang van zaken. Er kwam iemand aan de deur. Hij werd binnengelaten en enkele ogenblikken later was hij alweer buiten en stapte in de auto met een korte, scherpe hoofdbeweging. Mijn verwachtingen waren niet meer zo hoog gespannen als eerst. Het was reeds over vier. Zelfs als hij nu enig bezwarend bewijsmateriaal tegen Daniels in handen kreeg... wat zou dat dan nog betekenen... indien hij nu niet de juiste verblijfplaats van de minister in Frankrijk te weten kwam? Onze terugreis naar Londen werd telkens onderbroken. We sloegen telkens af van de hoofdweg en stopten dan even voor een klein gebouw... dat ik gemakkelijk herkende als een plaatselijk ziekenhuis. Dit herhaalde zich enige malen. Telkens bleef Poirot slechts enkele ogenblikken binnen... maar bij elke stopplaats herkreeg hij meer en meer... zijn stralende zelfverzekerdheid. Hij zei wat op fluisterende toon tegen Nomen... waarop laatstgenoemde antwoordde: genoemde antwoorden... Ja, als u links afslaat bij de brug... zult u ze daar zien staan... Wij sloegen voor de zoveelste maal een zijweg in en ontwaarden daar, in de avondschemering, een tweede politieauto aan de kant van de weg waarin zich ook twee agenten in Burger bevonden. Poirot stapte uit en sprak hen aan. Daarop reden we in noordelijke richting door met de tweede auto vlak achter ons aan. Zo ging het enige tijd voort. Ons doel was blijkbaar een der noordelijke voorsteden van Londen. Uiteindelijk reden we voor bij een vrij groot huis... ...dat even terzijde van de weg was gelegen op eigen terrein. Nomen en ik bleven in de auto achter. Poirot ging met een van de detectives naar de voordeur en belde aan. Een keurig dienstmeisje deed open. De politieman deed het woord. Ik kom van de politie en ik heb machtiging dit huis te doorzoeken. Het meisje slaakte een gildje... ...en een grote, knappe dame van middelbare leeftijd verscheen achter haar in de vestibule. Doe die deur dicht, Edith. Dat zijn natuurlijk inbrekers. Maar Poirot had zijn voet reeds tussen de deur gezet en blies terzelfde tijd op zijn fluitje. Onmiddellijk schoten de andere politiemannen te hulp, stroomden het huis binnen en deden de voordeur achter zich dicht. Nomen en ik beleefden een spannende vijf minuten en verwensten onze gedwongen werkloosheid. Toen ging eindelijk de voordeur weer open en traden de agenten naar buiten. Drie gevangenen medevoerend, één vrouw en twee mannen. De vrouw en één der mannen werden naar de achterste auto gebracht. De andere werd door Poirot zelf naar onze auto geleid. Ik moet met de andere mee, mon ami, maar houd deze heer goed in het oog. Je kent hem niet? Eh bien, laat ik hem dan even aan je voorstellen, monsieur O'Murphy. O'Murphy. Ik zat hem met open mond van verbazing aan te kijken. We reden verder. O'Murphy had geen handboeien aan, maar ik kreeg niet de indruk dat hij pogingen zou doen te ontsnappen. Hij had eenvoudig wezenloos voor zich uit te staren als in een droom. Hoe het zij, Norman en ik konden hem gemakkelijk de baas. Tot mijn verbazing bleven we in noordelijke richting doorrijden. We keerden dus niet naar Londen terug. Ik tastte volkomen in het duister. Even later minderden we vaart en zag ik waar we waren. Het vliegveld van Hendon. Onmiddellijk begreep ik Poirot's bedoeling. Hij wilde per vliegtuig naar Frankrijk. Het denkbeeld was sportief genoeg, maar had toch naar mijn indruk weinig zin. Een telegram zou er eerder zijn. Tijd was nu uitermate kostbaar geworden. Hij moest de persoonlijke eer de minister te bevrijden nu liever aan anderen overlaten. Toen we aankwamen sprong Major Norman uit de wagen en nam een agent in Burgers een plaats in. Hij overlegde even met Poirot en liep toen glug heen. Ik sprong eveneens uit de auto en pakte Poirot bij de arm. Gefeliciteerd ouwe jongen! Weet je nu waar hij zit? Stuur dan liever een telegram naar Frankrijk. Als je zelf gaat, kom je vast en zeker te laat. Farouk keek me enige ogenblikken vreemd aan. Ongelukkig genoeg, mon ami, zijn er sommige dingen die je niet per telegram kunt versturen. Op dat moment kwam Major Norman terug, vergezeld van een jonge officier in de uniform van de luchtmacht. Mag ik u kapitein Lyell voorstellen, die u over zal vliegen naar Frankrijk? Hij kan onmiddellijk opstijgen. Pak u zich warm in, meneer, raadde de jonge piloot. Ik kan u nog wel een jas lenen, als u wil. Poirot raadpleegde zijn grote horloge. Zachtjes mompelde hij in zichzelf. Ja, we zijn net op tijd. Net op tijd. Toen keek hij op naar de jonge officier en maakte een beleefd buigingje. Ik dank u buitengewoon, monsieur... maar ik ben uw passagier niet. Dat is... die heer... daar. Al sprekende deed hij een paar passen terzijde... en een gestalte trad uit de donker op ons toe. Het was de tweede mannelijke gevangene... die in de achterste wagen had gezeten. Toen het licht zijn gelaatstrekken bescheen slaakte ik een gesmoorde kreet van verrassing. Het was de eerste minister zelf. Vertel me nou in hemelsnaam eens alles wat er precies gebeurd is, riep ik vol ongeduld toen Poirot, Nomen en ik naar Londen terugreden. Hoe ter wereld hebben ze hem ooit ongemerkt weer Engeland kunnen binnensmokkelen? Ze hoefden hem niet terug te smokkelen, antwoordde Poirot droogjes. De eerste minister was helemaal niet buiten Engeland geweest. Ze hadden hem ontvoerd onderweg van wensen naar Londen. Wat vertel je me daar? Laat ik het wat verduidelijken. De eerste minister zat in zijn auto... ...zijn secretaris zat naast hem. Onverwachts werd hem een prop met chloroform voor zijn neus gehouden. Door wie? Door die knappe linguist kapitein Daniels. Zo gauw de minister bewustloos is... grijpt Daniels de spreekbuis... en geeft O. Murphy opdracht... een zijweg in te slaan. De chauffeur, niets vermoedende... volgt deze instructie onmiddellijk op. Even verder... op die weinig bereden weg... zien ze een auto staan... ogenschijnlijk met pannen. Die chauffeur beduidt aan O'Murphy dat hij stoppen moet. O. Murphy remt. De vreemde chauffeur komt naderbij... Daniels hangt uit het raampje en met een vlugwerkend verdovingsmiddel, laat ons zeggen ethylchloride, wordt de chloroformtruck op O'Murphy toegepast. Binnen enkele tellen worden de twee bewustloze mannen uit de wagen getild en in de andere auto neergelegd. Een tweetal plaatsvervangers neemt hun plaatsen in. Dat laatste is toch onmogelijk? Paddy toe, du toe. Je zult in een variété toch ook wel eens hebben gezien... hoe een handige imitator met een hoed, een brilletje of een snorretje... opeens een of andere beroemdheid nabootst. Niets is gemakkelijker dan een figuur te imiteren... die iedereen kent uit de krant. Je kunt van de Britse premier veel gemakkelijker... een karakteristieke creatie maken dan van een willekeurige meneer. Wat de nabootsing van O'Murphy aangaat... Niemand dacht erover van hem verder enige notitie te nemen... voor en alleen de eerste minister verdwenen was. Tegen die tijd had hij alle gelegenheid gekregen zich uit de voeten te maken. Hij reed van uh, Charing Cross rechtstreeks naar het rendezvous van zijn coronaten. Hij gaat daarna naar binnen als O'Murphy en komt er weer uit als zijn oude zelf, dus als iemand anders. Maar de man die voor de eerste minister speelde, is toch door de politie en door ieder ander gezien en aangesproken. Niet door iemand die hem persoonlijk of van zeer nabij kende, moet je denken. Daniels heeft zoveel mogelijk in zijn plaats het woord gedaan. Want je weet, zijn gezicht zat in verband vanwege dat fameuze schampschot dat nooit is afgeschoten. Al wat de man aan omstandigheden mocht uithalen... zou trouwens op rekening van zijn zenuwschok... na die gefingeerde moordaanslag kunnen worden gesteld. Ook heeft Mr. McAdam geen zware stem... en hij is gewoon zijn stem zoveel mogelijk te sparen... wanneer hij een grote redenvoering moet houden. Het bedrog was dus vrij gemakkelijk vol te houden... tot men goed en wel in Frankrijk aankwam. Daar zou het vrijwel onmogelijk worden. Ergo verdwijnt de eerste minister spoorloos. De hele Engelse politiemacht trekt over het kanaal en geen sterveling komt op het idee de eerste moordaanslag van die ochtend tot uitgangspunt te nemen. Om de schijn op te houden dat de ontvoering in Frankrijk heeft plaatsgehad, wordt Daniels op een alleszins overtuigende wijze gebonden en gekneveld achtergelaten. Maar de man die voor de eerste minister heeft gespeeld Oh, die heeft zijn vermomming eenvoudig weggegooid. Hij en zijn imitatiechauffeur zouden gerust als suspecte individuen in hun kraag kunnen zijn gepakt, zonder dat ze de hoofdrollen in deze verkleedpartij hebben gespeeld. Uiteindelijk zouden ze, bij gebrek aan bewijs, weer op vrije voeten zijn gesteld. En de echte premier? Die is met O Murphy linea recta afgeleverd aan het adres van tante Everard in Hampstead. Dat zogenaamde familielid van Daniels. In werkelijkheid bleek zij vrouw Bertha Eventhaal te heten. De politie zocht haar reeds enige tijd. Dat cadeautje heb ik de politie nu bezorgd. Trouwens, datzelfde geldt voor Daniels. Hij had het handig in elkaar gezet, maar buiten Hercule Poirot gerekend. Wanneer kreeg je het eerst enig idee in deze richting? Zodra ik de zaak van de goede kant had aangepakt, van binnenuit. Ik kon geen enkele verklaring vinden voor die malle schietpartij. Maar toen daarvan als enig positief resultaat overbleef... dat de eerste minister met zijn gezicht in verband naar Frankrijk zou zijn overgestoken... begon ik het geval te doorzien. Toen ik verder bij alle ziekenhuizen ten plattelanden tussen Windsor en Londen te weten kwam dat zich die morgen geen enkele automobilist had laten verbinden, verkreeg ik zekerheid. Het overige was betrekkelijk kinderspel, zoals je zelf hebt kunnen constateren. De volgende morgen toonde Poirot me een telegram dat hij zojuist had ontvangen. De plaats van afzending stond niet vermeld en het was evenmin ondertekend. Er stond alleen maar net... Op tijd. De avondbladen bevatten een verslag van de geallieerde conferentie. Hierin werd bijzondere nadruk gelegd op de ovatie, welke Mr. David McAdam was gebracht na zijn bezielende rede, die een diepe en blijvende indruk had gemaakt.